Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Luchtaanvallen op terreur door de internationale coalitie in Washington. Ook commandant der strijdkrachten Middendorp was erbij. Volgens hem is iedereen het erover eens dat er grondtroepen nodig zijn. Vooral Iraakse militairen. Er is nog geen besluit over genomen. Ook Joodse instellingen in Rotterdam en Den Haag krijgen permanente bewaking. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid besloten. Vanaf vandaag staan er speciale politieposten... Die werden eerder al bij Joodse instellingen in Amsterdam neergezet. Aanleiding voor de maatregel was de aanslag op het Joods museum in Brussel. Er zouden geen concrete aanwijzingen voor een aanslag in Nederland zijn. Bij de Duitse spoorwegen wordt vandaag opnieuw gestaakt. Om twee uur vanmiddag leggen machinisten het werk neer tot morgenochtend. Ze willen meer salaris. Honderdduizenden reizigers krijgen er last van. Ook de Intercities tussen Amsterdam en Berlijn rijden niet. Er komen geen nieuwe asielregels voor buitenlandse tolken die het Nederlandse leger hebben geholpen en nu gevaar lopen. Volgens minister Hennis zijn er al genoeg mogelijkheden om tolken te beschermen. De Tweede Kamer debatteerde afgelopen avond over een regeling vanwege een Afghaanse tolk die asiel wil krijgen in Nederland. Oscar Pistorius gaf geld aan de ouders van zijn vriendin Riva Steenkamp. De Zuid-Afrikaanse atleet schoot haar vorig jaar dood omdat hij dacht dat ze een indringer was. De ouders van Steenkamp werden onderhouden door hun dochter... en dreigden na haar dood in geldnood te komen. Ze willen Pistorius terugbetalen. Het weer, lokaal valt er wat regen. Overdag bewolkt en vooral in het noorden wat buien. Het wordt 16 graden. In het weekend wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Zondag kan het warmer worden dan 20 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. We'll Try. Right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 This is the rhythm of the night The night Oh yeah Texas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 Keep crying out loud Burn the bridges and. our Let's